Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne... is vannacht vooral de oostelijke regio Dnipro-Petrovsk getroffen. Het Russische leger gebruikte ruim 100 drones boven het hele land. Onder meer in de hoofdstad Kiev en de steden Dnipro en Pavlorad waren er explosies. Daarnaast vuurde Rusland ballistische raketten af op andere steden in het oosten. In Zaporizhia werden flats geraakt die in brand vlogen. Daarbij zouden drie gewonden zijn gevallen. Volgens Russische berichten heeft Oekraïne vannacht een Russische raffinaderij aangevallen. Over mogelijke slachtoffers daar is niets bekend. De Amerikaanse president Trump had de meeste nieuwe handelstarieven niet mogen invoeren. Tot dat oordeel komt ook een Amerikaanse rechtbank in hoger beroep. Het gaat om het basistarief van 10% dat Trump instelde voor bijna alle landen en alle hogere tarieven. Volgens de rechter had de president de maatregelen alleen mogen nemen... als er sprake was geweest van een buitengewone bedreiging voor het land. De heffingen wordt niet meteen stopgezet. Trump kan nog in beroep bij het Hoge Rechtshof. In Zeeland is bij een brand iemand om het leven gekomen. In Sierenhoek in Zuid-Beveland brandde een woning helemaal uit. Vanwege het vuur is de naastgelegen Provinciale Weg afgesloten. Over de oorzaak van de brand in Sierenhoek in Zeeland is nog niets bekend. Bij een verkeersongeval in de buurt van Raalte in Overijssel is een man om het leven gekomen. Hij was de bestuurder van een personenauto. Een ander slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren volgens de politie enkele auto's en een vrachtwagen betrokken. Dan nog het weer. Vanochtend wisselend bewolkt. Vooral aan de kust wat buien, soms met onweer. Later ook in de rest van het land kansen op regen. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen veel bewolking... En een regenachtige dag bij opnieuw ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Weet okay, draag je, draag je hem al bij, of niet? Wat voor app? Ja, de app voor vrouwen om veilig te zijn op oh, straat. Oeh, nou, die had ik gisteravond al kunnen gebruiken, denk ik. Ja, maar echt zoveel mannen die uh, Zo aan veel... je zaten. Nee, ze zaten, aan niet zaten. Aan. Nee, ja? nee, nee, nee, Ik dat heb al gezegd zeker... van, wil je misschien aan? Maar dat wilden ze niet. Ik denk, want dat, doe, dat druk ik op een knop. Ja, precies. Dat ja, ja. Nee, nee, ge... was uh, enorm druk gisteren. Dus je gaat dan als zandvoort, dan ja. weet je de weggetjes. Ja? En dan zie je toch op een gegeven moment weer op stille straatjes. En dan denk je toch een beetje van... Hm, ik ben toch wel blij dat ik veilig thuis ben. Maar waar? Ja, in, je eigen, in je eigen dorp. In je eigen dorp, ja. Maar er zijn wel dorp. heel veel mensen van buiten, hè? Ja, is waar. Ja, maar die komen toch uit het dorp bijna niet? Die lopen toch rechtstreeks naar het circuit? Nou, nee, joh. Nee? Gisteren in die Haltestraat. Dat was echt niet normaal. Ja, echt bizar gewoon. En uh, wat ik zelf ook al denk van... Ja, dan ga je erin vanaf uh, het raadhuis en dan... Uh, op een gegeven moment versmalt hij. Yeah. En dan staat daar een enorm podium. We hebben ze heel hoog gemaakt. heel slim. Yeah. Maar uh, je kan, iedereen staat daar shocking klem gewoon. Oké, okay, dus net of denk, als je in een kroeg staat. Ja, en oh. ik denk als er een of andere gek daar iets doet. Yeah. En de mensen raken in paniek. Nou, dan heb je echt, uh, nee. heb je echt problemen. Er is een bewijzigingsbedrijf opgezet. Dat heeft uh, werkvol voor mm. geld gekost. Dat moet allemaal goed in hoor. Goed over ja, maar weet je wat zijn? ook is al die zijstraten zijn ja? afgesloten? Ja. Dus je kan ook dat met niet snel verspreiden als dat okay. gebeurt. Als dus ja. je daar de ramen in slaan of daar naar binnen te gaan of nou, Ik portier, weet het niet. Maar ik, eh, ik, word toch altijd, in... ik sta graag ook een beetje aan de zijkant en dan zie je het langskomen. En nee, meestal sta je me in het middelpunt jij. Jij wil ja. echt wel meestal ja. in het middelpunt staan, toch? Nou, niet, niet met zoveel mensen. Nee. Ik, vind het, ik vind het eigenlijk een beetje. Ik word er een beetje benauwd van. En dan gaan ze op een gegeven moment allemaal springen en dan net voor je neus. En met die arm in de lucht en zo. Dat ik denk. Oh, straks ga het op. Kan je met die dan maar langs, of niet? Mijn rollate, ja, die kan er niet langs. Zo klinkt het al een beetje. Ja, nee, ja, goed. maar. Gisteren was dat ook oh. de start. Ik heb er even fragmenten van. Is dit het? Dit, nee, dit is een trekker. Wacht, ik heb hier een geluidsfragment. Nee, dat is hem ook niet. Nou, ik weet niet. We gaan die auto's ook alweer van de Formule 1. Ah, oh, wacht, dit is het natuurlijk! Oh ja, ja. Zeker! Ik kwam nog een oud dingeltje tegen van de Formule 1 uit 2023. Dat oh, was okay. een heel spannend muziekje, wie gaat er winnen? Nou goed, ze hebben Max al op de derde plek gezet, had ik begrepen. Ik vind het sowieso wel een heel spannend jaar voor Max. Een hele spannende maand, want... Hij wordt 30 september, wordt hij 28. En je weet het met bekende mensen, bekende mensen als er 27 zijn. Oh je hart maar vast. Want hij wil, ja, de club van 27, je ken je hem nog wel. Dus ik vind het toch altijd wel een beetje eng. Ik heb niks met de autosport, maar dit is altijd weer een ander soort insteek. Goed, de zaterdagmorgen op het fijne fijn en aanstaan. We hebben het natuurlijk over alle dingen die in de wereld en de autosport niet. Hey, hey, hey. We laat hem weer terug te horen. op de radio Santi Gold. Je blijft van die, die knop pakken. ik ben echt wel veilig. En dit heet, uh, ja, uh, Les Artis. Oh nee, CJ, CJ, dat heet de plaat eigenlijk, Santi Gold. En ze heet eigenlijk Santi White. Dat is grappig. En het is een donkere vrouw, dus echt ook. Dat dus je denkt, echt waar joh geef je die slaven nou een naam dat ze White heten. Nou goed, ze heeft goed, de naam veranderd in Senti Gold. Hoe heette ze White? Ja, ze heette Senti White, Heet oh, ze eigenlijk. En ze heeft er Senti Gold van gemaakt. Uh, met met uh, verwijzingleiding van de juwelier daar in de buurt. Waar ze heel graag natuurlijk uh, allerlei kettingen kocht. En, uh, nou goed, dus ze heeft al een heel wat jaartjes dus muziek gemaakt. Ze begon in 2009. Toen veranderde ze ook haar naam. En uh, ze heeft uh, leuke fijne dingen gehad. Uh, CJ, last artist, maar ook niet te vergeten die... Uh, uh, die andere creator lights out, dat zijn ook leuke platen. Goed, binnenkort eens kijken of ze wat nieuw werk uit hebben. Dus ook niet uh, onbelangrijk om daar eens naar te laten kijken. Goed het is uh, regenachtig in Zandvoort. Er worden banden gewisseld. Ja, ik heb een band ook gewisseld. Maakt er niet uit op de fiets. Nee, je toch op dezelfde manier. Goed, we kijken de wereld in wat er allemaal speelt. Kan je al iets melden? Ja, zeker. Nou, ja, ik zit het ook best verbazing te lezen dit bericht. Er is een vrouw uit Den Haag die stapte een psychiatrische kliniek binnen met een heel bijzonder probleem. Want als ze naar mensen keek, dan veranderden hun gezichten in dat van een draak. Als je dat steeds hebt. Puntige okay. oren, een snuit, reptiele huid, yeah. felle ogen en zo. En de, de doktoren die hadden echt zo van, uh, wat is dat dan? Hè? Ze hebben dus alles onderzocht. Maar bij een MRI-scan kwam er afwijking aan het licht. In de witte stof van de hersenen, bij de lentiform nucleus, schrijft u even mee. Zagen de artsen littekens, die waren misschien ontstaan door kleine hersenbloedingen... of zuurstofgebrek rond de geboorte. Uh -huh. Dus dit is vast een huilbaby geweest, hoor. Iedere keer als iemand in de wieg keek, dat ze dacht, ah, een draak, ja, weet Jezus. je wel. Ja, de, de hallucinaties hebben echt haar leven beheerst. Ja. Want ieder simpel gesprek of iemand aankijken werd een nachtmerrie. Dat is natuurlijk heel zwaar. Ja. En dan hebben ze, uiteindelijk hebben ze uh, een, medici een medicijn gegeven. Het heette valproïnezuur. Dat is een middel tegen epilepsie. Oh nee, epilepsie. Ik zei het nou epilepsie. Ja. Epilepsie, migraine en een bipolaire stoornis. En daardoor verdwenen de drakengezichten. Maar toen kwamen er nieuwe hallucinaties voor in de plaats. ...harde klappen die ze in haar, spraak, in haar slaap Ja. Yeah. ...en toen hebben ze weer een ander een middel gedaan... ...ik zal de naam niet noemen, jullie onthouden toch niet... Nee, nee. ...maar daarmee verdwenen de geluiden grotendeels... ...en uh, was het uh, beheersbaar wat ze dan aan uh, hallucinaties kreeg. En uh, na drie jaar was haar werk en haar sociale leven weer stabiel. Het is echt, een, moet je nagaan, De zeldzame aandoening... ...is dat een hand van littekens in de hersenen... ...en de werkelijkheid veranderd in een wereld vol draken. Wat bijzonder. Oh. Ja, ik vind het je wel mooie verhalen. Ik toch ja... Is het, dat er ook echt niet in je hersenen is? Het, dat het ook echt opwekt. Op, dat vind ik wel bijzonder. Ja. En dus moet je elke keer, gewoon als je met mensen praat naar beneden kijkt... Ja, ik kijk je niet aan, want je bent een sport. Je bent een hele. Enge kerel. Maar wel als je denkt, wat heb je een lange staart. En, en nu heb je die, uh, zeg maar, die het medicijn genomen. En nu kijk je er een man aan en je denkt, oh maar god, hij is echt eng. Ik dacht dat, dat door, die, door het maar <laughs> hij is echt wel eng. Kan ik hem nog inruilen? Of kan dat ik een medicijn kijken waardoor zijn gezicht verandert? En zou dat ze zou dan, dan misschien bij kinderen hebben dat het een leuke babydraadjes zijn of zo? Ja, voor die schattige jaren. Ja. Ja. Oh. Nou, ook vuurspugend. Nee, dat is ook vuurspugend. Nee, dat heb ik niet nou, gelezen. Nee, nee, Goed, nee. nou vandaag in de te lezen... <laughs> Ja, de in opgespraak geraakte Amsterdamse sportschool Saint and Stars begint keihard een tegenoffensief tegen, tegen uh, de, al die uh, beschuldigingen van mensen die, ja, die daar hebben gewerkt. Ze zeggen mensenhandel, uitbuiting van schoonmakers. En uh, nou goed, de schoonmaakdirectie heeft uh, uh, vrijdag aangifte gaan bij justitie van smaad en laster en poging tot uh, uh, af, uh, afdreiging. Af, tot uh, Afdreiging? Persing misschien? Nou goed, maar goed, uh, uiteindelijk de, de, de, zeg maar de eigenaar Tom Moos. Die zegt zelf van: ik heb mijn schoonmaker schoon in een luxe villa laten slapen. Ze konden gebruik maken van verschillende kamers. Ze konden in één bed gaan slapen. Dat wilden ze, want dat werd ook verteld. Ze moesten met z'n allen in één bed slapen. Je kon ook je bed ergens anders neergelegd. Er was ruimte genoeg. Ook, ze, ze konden ook wc's en douches gewoon gebruiken. En uh, natuurlijk hebben ze een papier ingeleverd om uiteindelijk een verwerks, werkvergunning aan te vragen. Dus dat is helemaal niet afgenomen. Dus al deze dingen die uh, ja, dat schijnt allemaal te kunnen worden weerlegd. Hij zegt maar ja, we hadden andere dingen wel een bepaalde dingen kunnen aanpakken. Er schijnt één hele bekend advocaat achter te zitten. En die wil nog niet reageren. Die wil hier misschien wel een slaatje uitslaan, maar goed. Dus deze schoonmaaksters blijken dus niet zo systematisch misbruikt te zijn... als ze allemaal zelf vertellen. Ah. Dus wij wachten het af. Goed, straks de Antwoord's berichten. En vandaag een hooggehaald aan vrouwen in de show. Nippe Ella. Wat is hier le leuk deze plaats? Good Grace. You don't want to Toebak leeft. I my book with straight A's You were knocking on doors Looking for someone to save Ja, dat is de vraag. What about Jane? Blank. Still blank om volledig te zijn. Je hebt zoveel beentjes, die heet Blanks of Blank. Of, nou, dit heet dus Still Plank. Jong beentje, What about Jane? Er zijn zoveel platen gemaakt over Jane. Over Tassen ook. Dat is waar. Over en ook. En als je die oude beelden kijkt van uh, Tassen en Jane. Even die geloof ik de tweede films van, uh, van Tarzan. Dan zijn ze met elkaar bezig en dan hebben ze van die, van die, ja, die gestijlde kleding aan. James ziet er ook heel sexy uit en dat is echt de jaren dertig. Later is dat niet meer gebeurd in uh, Tarzan Films. Dat was toch de erotische allemaal. Daar gingen ze onder water met elkaar zwemmen. Dat zag er gewoon een heel romantisch en erotisch uit. Ik denk dat dit is hebben heb je het nu over. Daar had het wel iets weg van ja. ja. Ik heb pas al hier nog zitten kijken omdat ik het verhaal van Johnny Weissmuller wel heel interessant vond. Die speelde natuurlijk Tarzan. En dat hij uiteindelijk zeg maar in de rij stond om geloof ik de handtekening van Clark Cable uh, te bemachtigen. En toen zag je ergens anders, zag je nog iets anders. En waar, waar staan zij daarvoor? Ja, die, die rij is korter. En dat is voor een auditie voor een film Tarzan. Oh, dat stripverhaal ken ik wel. Nou ja, kom je dan ook in de buurt van Clark Cable? Uh, of die bekende ster? Ja, nou dan ga ik dat proberen. Dus hij uh, in de rij. En toen uh, kwam je daar in de buurt. En toen gingen ze allerlei vragen stellen. En uh, kan je aan een touw hangen? Kan je een stukje zwemmen? Ja, dat kan wel. Nog was kampioenschap. Een kampioen uh, uh, zwemmen was hij. Dus dat was geen punt. Hij was geloof ik een van de enigen die me aan één arm aan een liaan kon hangen, geloof ik. Oh, dat is ja, knap, ja. Dat is geloof maar goed. Ja, want het zijn ook die gasten die hebben dan een armen op, uh, op zo'n paal. Yeah. En dat, ze dan, dat hele lichaam hangt er horizontaal. Ja. Ik denk, hoe doen ze dat? <laughs> Trucage. Eigenlijk, die, paal, die ze hangen aan die paal, zeg maar ze hebben de paal gewoon omgedraaid. Dus ja, maar maar die hebben dus ook enorme spierballen natuurlijk. Ja, Anders echt. kan je dat gewoon niet. Ik, door mijn dansen kom ik op YouTube natuurlijk wel andere soorten dansen tegen. En ik zit nu vast in die uh, uh, streetdance. Okay. Echt, die gasten met streetdance. Het is ongelooflijk wat ze kunnen. Echt op één hand draaien op een hoofd en dan een, een salto maken. En dan echt je denkt van, het is bizar. Ja, het is maar de animatie ja, lijkt het wel. Je wil ook niet weten hoe die mensen dan na de hand last van de nek hebben als ze 50 zijn. Ja, die moeten zijn, echt he? wel gigantisch ja. blauwen ik ja. heb gehad. Maar goed, iets anders wat in de wereld ja. speelt. Ja, op, uh, in, in augustus, 23 augustus, is een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden. Want er was een overval geweest in en in Roderijs. Maar uiteindelijk bleek dus gewoon dat uh, zijn moeder hem had on, on, uh, ontdekt uh, op de... Op het, op het filmpje. Ja. Yeah. Dus uh, die moeder heeft gezegd: jij gaat nu als de sodemiet naar de politie. Want hij heeft dus daardoor, door al de beeldjes uh, op social media, werd de eerst onherkenbaar worden, werden de daders. Uh, uh, getoond, maar ja. daarna herkenbaar van: nou, je kunt je nu nog melden. zonder dat je dus, uh, aan de publieke schandpaal genageld wordt. Ja. Maar de moeder, de moeder herkende haar zo direct. waarna de jongen zich dus heeft moeten melden bij de politie. <laughs> ja, ja, ja, ja. Dus het onderzoek is nog in volle gang. Hè. Dus, mocht die informatie hebben. Maar ja, Berkel en Roderij, zou... op. Ja. Dat is heel ver weg. Maar wel bijzonder dat je dan je eigen zoon herkent. Dat je denkt, wat gewoon een was je... nachtmerrie voor iedere ouder, denk ik wel. Elk, elke ouder is natuurlijk altijd aan zijn kinderen dat uit horen. Waar ben je mee bezig? Wel, op welke projecten ben je aan het ondernemen? Nou, ja, dit is toch wel een ander project. Weet ja, je? Want ik vraag me ook nog steeds af voor de, de moeder van uh, Adolf Hitler. Leefde die nog tijdens de oorlog? Heeft ze meegemaakt wat haar zoon allemaal geflikt heeft? Nee, nee, nee. Zeker niet. nee? nee, nee, nee. Want ik weet nee, wel, die die was vader vroeg, vroeg, de vader was heel vroeg overleden. Ja, dat was, dat maar was die moeder vroeg, toch niet? Nee, vernicht was dat ook. Daarvoor, Daarom en, was er, zat er iets los dat hij wilde moorden. Nee, hij is een narcist geworden omdat zijn moeder heel veel miskramen hebben gehad. Omdat zij met haar neef was getrouwd. kwamen Er heel veel kinderen die, oh. die niet helemaal goed waren. En oh, dan nee. kwam er een klein uh, Adolfje uit vandaan en die bleef... En die droeg ze helemaal op handen. En dat uiteindelijk op je vrij jonge leven. volgens mij was je student of zo 21, 22, toen overleed zijn. Oh, dus heeft dat gelukkig niet mee te maken. De wereld stortte in. Ja, nou, nou ja, hoe anders was de wereld geweest als dat niet gebeurd was? Ja, dat bedoel dus ik. Vraag dat vraag je dan ook dat, weer af, Dat vraag hè? je zeker af. Ja. Goed, als er toch... Uh, nou, dat, ja, er is wel een link, maar dat doen we niet. Goed, Israëliën geschokt door haatstaat in de Telegraaf te lezen... Uh, zijn medische team, uh, ving uh, meer dan 670 slachtoffers op... bij de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober 2023... En op het hoogtepunt kwamen echt elk, elke minuut kwamen de slachtoffers binnen in het uh, uh, Sorokai ziekenhuis... En uh, hij, hij wil daar graag over vertellen. En hij was in eerste instantie uitgenodigd door academische ziekenhuizen in Nillen. Om daarover te komen praten. Deze Israëlische arts. Maar bijna het zin hebben alle ziekenhuizen. Die in het begin al interesse hadden in zijn verhaal. Uh, Frankel heet deze man. Uh, hadden gezegd van. Uh, ja, oh ja uh, kom maar langs. Maar nu hebben ze toch al zijn uh, aanvraag ingetrokken. Zeggen we, nee, doe toch maar niet. Want we zijn toch bang voor allerlei uh, uh, aanslagen of protesten. En nou goed, dat noemt hij dan haat. Maar ik geloof dat deze ziekenhuizen zeker op zeker spelen. En uh, de verhalen die hij uh, te vertellen heeft. Zijn, nou, die zijn niet misselijk, wat toen gebeurd is op 7 oktober. Ja, dat is een drama. En, nou goed, daarna alleen maar drama's. Drama's, drama's, drama's ja. geplakt. Maar goed, ja. Ja, hoor Houd houden voor ook. Houd het dan nooit op. Houd het dan nooit oh, ja, op. Ik, ja, dan, ja, klopt. Ja. Goed, uh. we proberen er grappig over te doen. Maar dat lukt niet altijd. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Zeker een lekker gitaartje van de Charles. En ze hebben een nieuwe serie uit. Wij zijn liefde, nogmaals. Doe Doe dat. This is the place These are the days We are love. zijn we. Wat uitstralen. Zeker de Charlottes nieuwe cd uit. En die heet ook We Are Love. Dus nou, het moet toch wat worden hier. Uit het regenachtige Zandvoort presenteren we Toebalkleefd. En wij kijken even naar de Zandvoortse, Zandvoortse berichten. De, ja, Peter. Klopt. Ja, had ik begrepen. Goed, de voorbereiding voor optreden van Yves Berensen. Dat was donder, geloof ik, hè? Was Yves Berensen heeft hij opgedond zond Ja, de vonderdagavond. Ja, goed. En Walter ja. Kroes is vrijdag geweest gisteren. En er waren wat zorgen over de veiligheid. Ik hoorde net ook al wat berichten over de Haltestraat, dat die turn toch wel een beetje vol loopt. Nou goed, ze hebben bepaalde dingen afgezet. En de Haltestraat, daar houden ze echt flinke toezicht. Daar kunnen, wat was het ook weer, 8.500 mensen kunnen daar binnen... Uh, uiteindelijk bij Lauren Hardy staat ook nog een podium. Daar staat een DJ te mixen met een zangeres. Uh, en verder, uh, ze hebben een speciaal bedrijf ingehuurd. Die ook bij de toppers actief waren. En die houden dus alles uh, nauwlettend in de gaten. Ja, het viel mij wel op. Dat kan ik nog zeggen dat... Op een gegeven moment wel een paar beveiligers die tegen de mensen zeiden: van Je loopt hier nu gewoon door. Ik wil nu dat je doorloopt. Oh ja. Want ze oh. hebben de neiging om daar te blijven staan op het smalste stuk. Ja, oh en, ja. En dat houdt het dus de hele boel tegen. Hè? Ja, precies. Nou, dat is wel goed. In ieder geval zijn er bandjes uitgedeeld voor de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Je moet zich melden voor het leger. Oh nee, nee, dat is wat anders. Het worden bandjes voor controle voor een, van uh, alcohol natuurlijk. En uiteindelijk al dit bij elkaar, zijn er zijn ook meteen prijzen bij. Dit heeft 60.000 euro gekost. Jazeker. Er komt een extra belasting weer op die kaartjes, geloof ik. Hè? Die hebben ze dit jaar hebben ze verhoogd met 2 euro. Want ja, er oh, moet ja. nu nog geld binnengehard worden. Ja. Volgend jaar is de laatste keer natuurlijk. Goed, uh, er zijn er ook uh, grote schermen zijn er te zien op het gasthuisplein. Ja, ik heb ze gezien. En ook allemaal en... tafeltjes erbij. Dat je op z'n Duits eindvij kan doen daar, ja. weet je wel. Oh ja, Ja, de, oh, ja, ja. maar ja. ik weet niet of ze zulke grote mokken hebben. Er zijn er wel van die grote bierglazen, een halve liter. <laughs> Die kostte dan 9 euro of zo. Ik denk zo, het gaat lekker allemaal. En, en, en, en voor je het weet staat er iemand tegen je aan. En boink, het is de helft eraf. Die, ja. Of helemaal. Ja, is je leeg. En dan moet uh. je natuurlijk wel 5 euro nog even borg betalen voor die, voor die bekers. En als je laat die beker inleven krijg ik dan 5 euro terug. Nee, nee meneer, dat niet. Nee, nee, dat snap ik. En die biepuller, bie raak ik toch op de grond. Dus Het is echt een goed verdiend model dit. Hoor. Echt goed over nagedacht. Goed, uh, uiteindelijk op zondag komt er ook nog een uh, Formule 1 bingo. Die wordt gepresenteerd door Roy van Buringen. En uh, verder, ja, ja, het is ja, jammer. In 2026, het 20, laatste keer. En ze zitten nog wel te denken over de zeepkisten race, Om die dan misschien wel door te zetten. En die wel elk jaar te doen. Ja, Nederlandse kampioenschappen. Success, ja. Ja, ja. Nederlandse kampioenschappen ervan te maken. Echt iets groots. Het was wel een spektakel vorige week. Goed, ja, zeker, zeker. Wat, me, wat meld jij zo? Nou wel? ja, dus per 1 augustus zijn de Maria School en de School gefuseerd. Dus uh, de start van het nieuwe schooljaar was natuurlijk extra speciaal. Want er is een nieuwe situatie. En de burgemeester Molenburg en wethouder Lars Carré... Die waren vroeg opgestaan om afgelopen maandag aanwezig te zijn bij de aftrap. En dus een van de leerlingen heeft dus dat Zandvoortse volks volk, niet gezonken. Dat vind ik ook wel bijzonder. Zo'n klinktje van want... <laughs> gelukkig wij, de frisse lucht. En, uh, en uh, daarna hebben ze dus, uh, zijn ze erin gegaan. En er wordt er dus nog een nieuwe naam. Die moet er nog komen. Yeah. En, uh, de, ja. En de, het wordt echt één school straks het hele jaar. Maar het schijnt dus ook door de schaalvergroting... dat. Uh, dat er ook de tijden anders gaan worden of de vakanties. Ik wist niet dat dat verschillend was tussen een, tussen een openbare school. Het zit en... allemaal in hetzelfde gebouw, toch? Ja. ja dat is ja. Heel bijzonder. Het is een hele logische stap ook gewoon. Ja. Ja. De, op die manier kunnen ze zich ook specialiseren in bepaalde dingen. En kunnen ze leraren inzetten voor uh, specialismeonderwijs. onderwijs. Dus dat is wel heel mooi. In plaats van, en vooral een van die scholen, die, was, die stond bijna gereigd om te stoppen. Omdat ze tekort leerlingen ja, kregen. Ja, dat zou volgend jaar gaan gebeuren. Ja. vanaf... Ja. In 2027 zouden ze te weinig uh, mensen hebben. En dan zeggen ze maar, ja, het is veel te druk overal. En dan denk ik van, nee dus, als er te weinig kinderen zijn... Nee, ja. dan, uh, dan is het land echt nog niet vol, hoor. Ja, maar goed, iedereen roept al vrij snel. Anders stinkt te druk dat je te, te veel werk hebt. Ja. Goed, Hannie Schafschool, dat is de structuur die ze aanhouden. Dus uh, nou, we zullen het werken. Merken wat voor uh, naam het wordt. Nou, ik neem aan Maria Hanni uh, Hanni Marie. Uh, iets creatiefs, zo <laughs> zeg Zeepkistrace, ik noemde het net al. Hij was afgelopen zaterdag aan Paul Eldering. Ik was natuurlijk overal in het nieuws al geweest dat hij de testen zouden gaan doen. En uiteindelijk, ja, wie was de mooiste? Er zat in de jury, Tom van der Veen. Hij was de ondernemer van het jaar, van dit jaar. En Tom Lammers, nooit van gehoord, man. Maar goed, die was ook, zeg maar, zat ook in de jury. En uh, de David Molenburg, onze burgervader. En uiteindelijk is denk dus... Ik denk Jaap Lammers. Of, of, of, nee, hoe heette hij? Uh, Jan. Jan. Jan Lammers. Ja, je zei Tom. <laughs> Tom Lammers? Ja, die ken ik niet. En Tom van Veen. Tom van, Veen. Ja. Tom van Veen en Jan Lammers. Ja. Maar goed, en uh, Molenburg. Uh, uh, Robo Dino was de winnaar. En je had een heel mooi ja, een soort met schubben bekleed. Ook de t-shirt was helemaal op elkaar afgestemd. Oh, Doe even een foto bij het bericht. Ja. Dat zou ik dan denken. Maar goed, ja. ik zag hem erin die bij staan. Dus ik heb me verfantaseerd dat het een soort dinosaurus was, zeg maar. En uiteindelijk hebben deze twee uh, toegangskaarten gekregen... voor de... noem je dat? Voor... Uh, voor de Grand Prix? Voor de Grand Prix. Echt? Dus die mogen we gewoon heen. Het wow. grappige is dat ook de andere categorie, de oudere categorie... die kreeg ook kaarten. Ik ben de naam even vergeten. Het scheelt niet zoveel kwaad. Senioren bedoel je? Ja, Nou ja, de senior, het was vanaf 13 jaar. Die, <laughs> die uh, kregen ook kaarten, maar die zeiden: Ja, nee, mijn vader gaat trouwen, dus we kunnen niet heen. Oh, toen dus zei die nieuwe vrouw... Zei van, nou ja, misschien kunnen we maar ook aanpassen, we kijken wel even. Maar het grappige wel is, er was ook een ongeluk. De KNRM-kist, die sloeg om. Ik vind het wel typerend hè? De KNRM, die ons moet redden van af zee... die kist die meedeed, die zeepkist, die sloeg om. Die sloeg gelijk om. Die ja, sloeg dat om. ik kan niet hoor. Ja, die was binnen twee seconden was al klaar. Die zei, het waren twee geweldige secondes. Maar goed, ja. Hij <laughs> uh, is er wel uh, zonder kleur van afgekomen, te bereiden. Maar het is toch een beetje knullig, zou je denken. Goed, ja. ik zie jij te kijken naar ja, Max Verstappen. Ja, ik zie je nou in, in een foto van uh, Max uh, Verstappen in een helikopter. Ja. En uh, er staat dan bij, Max Verstappen hint op deelname aan een andere uitdaging... Want het heeft me altijd geboeid. En dan denk ik van, wat dan, wat dan? Is dus met vliegen uh, of zo? Ja, ik heb geen idee. Nou, hij kan natuurlijk sowieso meedoen met films natuurlijk. Ja, grappig dus, uh... gisteren zaten we aan tafel. En wij hebben thuis niet zo heel veel met sport. Komt ook een beetje door ons, ding of wij hebben er geen aandacht gaan besteed in de opvoeding. Toen vroeg ze even naar Max. Oh ja, Max gaat morgen weer reizen. Hoe oud is Max eigenlijk? Ik zeg, nou, ergens in de twintig. Nee, in de twintig. is toch veel ouder. ik zal het niet echt hem zeggen. 27. Jezus, dat had ze niet verwacht. Ja, hij is hij ik, wordt 28. Ik kan me voorstellen, want hij, want hij was uh, 18, hij was de jongste. Die, hij is toch niet al 9 jaar bezig? Nou ja, volgens Wikipedia, die altijd de waarde heeft, Ja. Je altijd. Ja. <laughs> en wordt hij 30 september wordt die 28. Ik vind het een uh, spannende maand, zeg ik altijd. Ja, Goed. Uh, nou, Nou, is over de berichten. Straks eerst maar even uh, bij de zwaardigheid de krant. En we hebben natuurlijk ook nog geschiedenis in het wedergeleid. Dat vindt het radioprogramma. Ja, zeker wat gebeurde allemaal op uh, 30 augustus. En dan zijn we interessante persoonlijkheden jarig. Cameron Diaz, oh we zijn er echt nare foto's over haar te vinden. Oh man, dat wil je toch niet. Mocht het eerst maar even Roy Otis. O, oh, dus moet het echt helemaal gaan worden. Who's your boyfriend now? Ik weet niet hoor, of je dat te vragen kan stellen. Misschien aan een vriend wel, maar om dat te vragen aan een vriendin. Ja, dat is toch wel even dingetje. Dat kan niet, dat is ongepast. Ja, zeker. Ik heb er wel regelmatig wat te maken met dansen met vrouwen. Ik dans heel veel salsa. En dan zijn er toch bepaalde vrouwen die zeggen... Ja, ik heb toch regelmatig van die gasten die dan toch... na het dansen toch nog even vragen... Kunnen ze al anders nog een keer afspreken voor koffie? En dan heb je een vriendje. En dan zeggen ze... Jezus, ben ik al zo teleurgesteld. Ik denk, kom je om te dansen. Ik kom niet om een beetje in allerlei andere dingen te ontnemen. Maar aan de hand van de vraag van... Who's your boyfriend now? Nou, het schijnt toch te gaan gebeuren. Overal in de media hoor je natuurlijk... Linda de Mol is terug op de televisie. Ah, ja? Ja, brilliant bri brains. Bri bri in brain, dat is het nieuwe programma. Oh, het ja, morgen ja, het Vanavond, vanavond, vanavond, oh, vanavond. Oh. vanavond gaat het gebeuren. En zij zat naar een Koreaanse televisieprogramma te kijken. En dat ging over mensen die hele bizarre lichamen hadden. Die zo sterk waren, ook mannen en vrouwen, door elkaar heen. Dus ze nou, Als je dat nou eens vertaalt naar mensen die heel slim zijn. Dus ze heeft het zelf bedacht. Ze heeft het zelf bedacht. Oh, dan gaat ze weer heel veel verdienen door de wereld heen. Want dat wordt verkocht aan het programma. Oh ja, dat zou kunnen. Terecht, hè? Ja, het dus Met haar broer, die heeft dan weer natuurlijk met, uh, met idols en dat soort dingen heel veel ja. verdiend. Nou goed, dit, dat heeft ze bedacht. Ze heeft dan echt een, een, toch wel een anderhalf jaar op lopen broeien. En ze heeft ook uh, haar broer natuurlijk gevraagd, is dat een goed idee? Nou, de vormgever erbij. En nu komen er dus uiteindelijk een aantal mensen bij elkaar in een, in een soort ja een kasteel, een soort school waar ze dan met elkaar een tijdje leven. En dan vertellen ze over het feit dat ze hoogbegaafd zijn en wat dat met zich meebrengt. En dan moeten ze opdrachten doen en uiteindelijk blijft er dus een brilliant mind over. Maar goed. Wat gaat er gebeuren met die brilliant mind? Die wordt dan ...in het laboratorium helemaal bekeken... ...en en zo. Ja, het is een beetje wel een oude <laughs> stijl. Een proefpersoon. <laughs> zij wordt wel aangeleed echt als hele oude schoolmeesteres. Oh. Met een zweepje. Nee, dat niet waar. Nee, nee, niet met haar opgestoken. Ja. Dat vond ze net even weg Maar goed, zij heeft natuurlijk wel een heel spannende tijd gehad. 3,5 jaar geleden begon het ook allemaal met... Uh, het van het, dat jochie ja. van, dat moet ook wel mis, maar goed. Dat die, al is dat. Je fictie-Jeroen, hè? Je rondje. zeg Want Ik was er zo klaar, maar iedereen had er een mening over. Ja. En ik kon het nooit verdedigen. En ze zeggen ja, ik, maar ik, ik hou van mijn vak, dus ik wil gewoon door. Nou, ja, direct ik heb de, de van Linda. Je wel. zit er niet op te wachten op zo'n op zo gast, maar goed, Ik was is, van de week even in de bibliotheek. Uh, ja. Ik had even wat tijd. Ik denk van, oké, okay, ik pak de Linda even. Ja. En uh, toen er stond daarvoor in het voorwoord een heel het verhaal van haar. Ze zegt, ik doe één keer dit verhaal en dan is het klaar. Ja. En uh, dat zij ze met hem uh, op vakantie gegaan. Ja. Ergens heel ver weg waar niemand hun kende. En dat ze dan uh, uh, alles uitgepraat hebben. En, ze, uh, ja, en, en dat ze toen op een gegeven moment had gezegd: van ja, ze was erg... Ze, ze hinkelde op twee gedachten. Ja. Steeds. Lijkt me ijselijk moeilijk, zeker. Nou, als de, me de wel. hele wereld naar je kijkt, die je nog gaat vertellen, het ging altijd over mij. Dan gaat het nou over die gast die uh, op de piano zit. Nou, nee, die nadigheid uh, heeft ja. ondernomen. Maar goed, vanavond. Ik, ben, ik, ben, ik ga een verwachtmeentje kijken. Maar ik ben niet zo van de spelprogramma's. Maar ik ben wel, altijd wel nieuwsgierig. Hoe hebben ze... Wat hebben ze nou weer bedacht? Is ja. het er een hele nieuwe insteek? Is het geniaal of niet? En net als dat programma met die ballen. Dat, uh, dat die dan naar beneden ja. komen. Dat iemand in het water gaat. Ik vind het op zich wel grappig. Ja. Maar ergens zit, blijft gewoon een spelletje. En, uh, maar het is dan weer leuk omdat mensen dan in het water komen. Maar ja, ik... ja, dat is toppen dan zo ook leuk met die... Uh... Ja, ja, dat is, ja, dat was volgens mij op een bepaalde leeftijd leuk, maar goed. Ja. Ja, ik weet, zodra het een relatie wordt, dan haak ik af. Ik denk van, oh ja, B&B, hoe heet het weer? Vol liefde, ja, ja, ik kijk ook helemaal niet. Ik... Oh, man. En dan Al die gaat... ongemakkelijke situaties, maar dat is ook met... Uh dat programma dat die twee mensen dan in een, in een huis gaan voor 24 uur. En als het leuk is, kunnen ze dat verlengen en zo. Ja. En dan worden er altijd, de meest ongemakkelijke situaties worden altijd weer besproken. Ja. En dat je ook denkt van, ja jongen, dat moet je ook helemaal niet zeggen. Dat soort dingen. Nee. <laughs> ik vond het wel 24 uur met. En dat ging dan... Uh, oh ja, dat is wel leuk. Ja. Dat, dat was de, met die presentator. Ah, oh, Waardenberg uh, ja. de Jong. Uh, Wilfred ja. de Jong was Wilfred dat. Die Jong. deed ja. dat heel leuk. Dat vond ik zeker leuk. Ja, gaan zeker, ik zeker als de gast interessant is. dan is het ook, ook met de gasten van de zomer... Uh, zomer. Ja, laatst ook een programma, Dat dan was het uh, met drie personen. Ja. Met drie personen in een huis. Ja. Alleen met de kamer erop. Alleen werd er af en toe uh, aangebeld en er kwam er een vraag, want er kwam er een doos met een voorwerp. Ja. En die hadden dan laatst uh, uh, die Monique, die van uh, uh, André Hazes. Ja. En, maar ook uh, uh, de, de, de ex van Marco Borsato en, en volgens mij ook met, uh, met die uh, Moscovits. Oh, ja. Die zaten met z'n drieën. het kan ook met een ander slag. Maar ik heb twee, twee, ervan gezien en het was toch wel leuk. Op die mensen waren wel helemaal vrij, ja. maar ze hadden ook. Uh, ik weet niet hoe ze dat doen met de camera's, of ze ze ophangen, of dat ze, Ik kan me niet voorstellen dat, dat de hele tijd die cameramensen daar lopen. Ja, is allemaal automatisch denk ik. Ja, ik denk ik, heel dat big brother de... misschien was het wel. Uh, ja. Ja, en dan drukken ze op het knopje. Dan doe die en dan die. Maar goed, over televisieprogramma's, wat is leuk en wat... Uh, ja, wat het nieuwe is, seizoen minstel. begint, hè? Nieuwe seizoen. Is die zeker? nu ook dit weekend de uitmaken of zo? Want ik begreep wel dat er iets met musical of zo was in Amsterdam. Hmm? Ik zal eens even kijken. De uitmarkt. Uh, nou, ik dacht niet dat de uitmarkt was. Uh, Ga kijken. Ik zou... Het uh, was altijd wel grappig, maar toen woonde ik zelf in uh, Amsterdam. Dan kan je er gewoon even heen lopen. in beat the driveway traffic sucks and we work too much so let's pour drink we can just stay home let the models drink the bottles there ain't nothing there for us i No, you're the place that i wanna to go cause we got everything Yes, leuk. plaat van uh, Jaden Shaly. En dat heette uh, 700 Feet Futuring Trailer. Ja, sorry, allemaal onbekende namen. Dan moet ik het even verdiepen waar ik het de god over heb. Dus ze zaten morgen in mijn even Verder toeslopen aanstaan. En ze komen eraan. En dan heb ik het over de. Wat was het over de Animal Liberation Front 11? Oh, 11 ken ik wel. Jazeker. Elf wel eens wat gehoord. Yeah. Ja, zeker. Elf. Maar in geval, ze gaan dus allerlei aanslagen plegen. En uh, sommige gasten die hebben dan twee identiteiten. De een heeft zeg maar nog gewoon gezinsleven. Wonen op een hoekhuis ergens. En er uh, ligt ook op een speelgoed in de, in, in de tuin en zo. Heeft kinderen. Maar daarin het andere leven, Dan gaat hij een masker op doen. En dan gaat hij met, kettingactie, gaat, met kettingzagen in actie voeren. En dan zaagt hij gewoon uh, allerlei boomhutten om. Waar uh, vogelaars in zitten. Die zitten er dan niet in. Maar voordat ze erin klimmen, zeg maar. En uiteindelijk... Uh, zijn ze ook allerlei camera's aan het wegslopen. Ze hebben ook geprotesteerd... Uh, over het feit dat ze ook brand de Wolf wilden afschieten. En ze hebben bijvoorbeeld ook bij een bedrijf... hebben ze allerlei uh, vrachtwagens in de fik gezet. Want ja, dat was ook allemaal uh, tegen, het, uh, tegen de dieren. was dieronvriendelijk. Dus deze gasten gaan heel ver. En voor deze brand van deze uh, auto's... zijn ook weinig mensen gehoord... omdat... Er zijn geen gewonden gevallen. En je mag actie voeren. En zoals ik dit hoor, mag je best ver gaan in actie voeren. En, nou ja, goed, ook Adriaan B is een dagelijks even een kleine zelfstandige. En uh, is ook wel bezig met het beschermen van die vleermuis of marters. En, uh, het wil allemaal anoniem blijven. Ze hebben zelf ook nog een Facebookgroep opgezet waar je er ook geld kan uh, doneren. Rekeningnummer is dan weer gekoppeld aan een bekend iemand. Dus we kunnen wel iets traceren. En er dus schijnt één gast over de hele wereld alleen acties te doen. En daar staan ze niet helemaal achter. En die heeft zelfs ook gezorgd dat een paar dieren zijn overleden. Dus nou, Hé, Een paar dieren zijn oh, overleden. Ja, ja. Dan, ja, ik was even in schok. Ja, zeker. Dus maar, nou, hou je hart vast. Ik vind het vrij heftig maar... uitzien. Als is echt drie of vier van die vrachtwagens zijn gewoon in vlam opgegaan... Omdat vonden dat het bedrijf deelnam aan dieronvriendelijke acties. Maar die dieren die in die vrachtwagen staan, die zijn. Nee, er staat er geen dier in. Er staat er geen dood in. Nee, want er was ook een heel gebeuren dat een dierenrechtenorganisatie aangifte deed tegen de politie omdat ze een hybride wolf hadden neergeschoten. En hybride, ja, hier was je ja. op elektriciteit. Ja, ja, ja, nee, het was een kruising tussen een hond en een wolf. Oh, Dat gebeurde dus in, uh, vorige ah. weekend in Tegelen, in, in, in, Lim in Limburg. Ja. En uh, de, de woordvoerder dus van die, uh, dus, uh, die rechterorganisatie zegt... Dat er was helemaal geen reden om het dier dood te schieten. Dus dan krijg je plusminus dit. <truim> dit krijg je dan. Nee, wacht, wacht. Maar ja, dat ja. ja, Maar het was dus zo dat het dier dat ontsnapte zaterdag uit de tuin van zijn eigenaar. Yeah. En beet drie schapen dood. Dus het was een wel een oh. hybride wolf. Yeah. Een wolfhond, een wolfhond. En het lukte niet om het te vangen. En er waren, was geen dierenarts beschikbaar met verdovingspijlen. Maar toen dat dier dus uiteindelijk de snelweg wilde oversteken. Toen heeft de politie besloten om het dier neer te schieten. Ja, het was dan ook van uh, ook ernstig gevaar voor aanrijding en mensenlevens. Ja, dat nou snap ja, ik. de Animal Rights is niet over, uh, overtuigend argument. Ze hadden best meer tijd kunnen no nemen om dierenartsen te zoeken. Er zijn dus al meer dan 50 wolven doodgereden in Nederland. Geen enkele daarvan, uh, bij geen enkele keer zijn daarbij mensen gewond geraakt. Nee, nee. Maar ja, als, uh, uh, ja, ik kan me ook wel voorstellen. Als jij een uh, wolf, wolfshond, want dat was het dus eigenlijk, ja. op je boterkap krijgt, dan krijg je toch wel kettingbotsingen wel, uh, en toestanden. Ja. En, uh, de, de ja, en die werd naar afsluiten, speciaal voor de wolf? Gaat dat te ver, misschien? Ja, gaat te ver. Gaat te ver. Sorry. Maar de eigenaar van die doodgeschoten kruising, zo noemen ze bleek nog een tweede soortgelijk dier te hebben. Ja. En die is uit voorzorg in beslag genomen. En er, wordt dus, er is dus nu een onderzoek of de eigenaar in staat is om zulke dieren te houden. Want die andere heeft dus wel vijf schapen doodgebeten. Ja. En het is er inderdaad zodra. Maar er worden dus schapen doodgemaakt en die eten we allemaal op. Dus ja, daar, daar, ja, ja, al maar, ja, maar dit waren dan. Uh, nou, dit is dan toch zielig, hè? Ja, ja ik vind het gewoon, ja, nou, Zeker als boer, als je weer zo'n uh, schaap treft, toch je gaat Gadverdarry, dat had ik zelf willen doen. Maar goed, dan is het al voor je gedaan. Ja, Ja. ja. Nee. Wacht maar tot er zo'n wolf dan daar is echt wel bij een hoop. Varkentjes in de varkensstal terechtkomt, nou, die gaat ook helemaal los met al het spek. Ja, ja maar goed, ah, er is nog ah. wel een hoop. te doen nog steeds over die uh, boeren die meer geld krijgen voor een schaap. dat zeg maar afgeslacht is door een wolf. dan dat ze subsidie dat krijgen. Dat ze ook verkopen? Nee, ja, dat ook, maar omdat ze geld krijgen voor subsidie voor hekken. Dus het is nog steeds interessant om je schapen dood te laten bijten. Niet dat een boer dat misschien wil, maar daar schijnt wel nog iets te zitten dat niet helemaal. Ja, maar ik heb daar is. toch nog een kleine aanvulling voor nou, dat we weer doen maar dan. gaan. Want er is een wolf in Gelderland. Die heeft zichzelf geleerd om, om over een goed geplaatst wolverend raster te springen. Oh. En vorige maand heeft het dier zo mogelijk ook zes schapen gedood. En de provincie is op de hoogte. broedt op maatregelen. En er is dus gewoon een, een wildcam. Zo'n uh, wildcamera. Ja. En daar kan je dus echt zien dat, de, dat, dat die wolf dus over het hek springt. Ja. Dus uh, nou ja, de, de, de, de, ja. Wat moet je nou? Als dat dan ook niet helpt, wat nee. moet je dan? Ja, Nou ja, ik, ik dacht zelf ook dat die... Uh, die schapen dan ook zo'n zo knop kregen. Ja, maar ja, ik denk toch dat ze, de schapen, dat ze de wolven, ze weten waar ze zitten. Ja? Uh, voor mij part uh, doe je met uh, verdovend iets... Dat, dat ze in ieder geval gecastreerd worden... zodat er geen nieuwe offspring komt. Ja, precies. Dan ben je een heel eind al, Ja, Dat is toch wel een onderneming, die wolven, zeg. Ja. Ja, het, is allemaal, het is allemaal leuk dat ze, die beesten terug zijn hoor. Ik vind echt echt, daar geniet ze elke moment weer van. Goed, een van de laatste plaatjes voor de negen uur straks. De geschiedenis in het tweede gedeeld radioprogramma. Ja, ze heeft een nieuwe cd uit. Ja, dus jij heeft er iets met neuken te maken. Nee, Lalle Jan. Leuke plaat van Lola, jong. Ja, ik blijf er een beetje hypocriet vinden omdat ze overal fucking in gebruikt. Maar als de plaat dan op Sky te horen moet brengen, dan ja, dan gaan ze fucking allemaal censureren. Dan denk ik, ja, heb je nou een beetje karakter of niet? Volgens mij heeft het misschien een goede theorie voor dat ze. Ze heeft een hele hoge rekening elke maand, dat zou best kunnen, die allemaal betaald moeten worden. Dat dus je denkt, nou, doe ik toch Conce con concessies. Concessies, concessies doen we dan toch? oké, okay. goed, dat is allemaal goed. Goed, vandaag starten ze natuurlijk we weer. Ja, daar gaan ze weer, hoor. Ik vind niet dat het heel hard gaat. Is dit Max? Nee, nee, komt, nee, ik zie Delmax komen. Dit. Ja, daar komt hij aan. Nou, ik weet niet, dat is iets met die motor, denk ik zelf. Goed, wat zit jij te lezen? Ja, ik zit van alles te lezen. Want uh, we hadden het net al over de opening, uh, is de uitmarkt er niet? Ja. En nou blijkt dus uh, dat uh, op een gegeven moment uh, vonden ze dat het uh, net als Koningsdag... dat het ook op verschillende plekken heel groot moest zijn, de, uh, de, de uitmarkt en al die dingen meer. Dus het is niet meer specifiek in Amsterdam. Het is in Apeldoorn. Oh. En het grappige is, het is, er komen echt heel veel bekende artiesten. Dus een live concert voor Paleis Het Loo... met onder andere Wayland, Tangerine en Celine Jans. Tergend, noem ik haar altijd. Ja, is het wel. echt tergend. En gisteren had je dus eigenlijk al het openingsfestival... en dan uh, bruisde er ook een bruisend podium. Ja, maar dat is al gebeurd. En morgenavond heb je de, de Musical Awards... de kick-off van 2025. En dat is uh, ook live bij Paleis Het Loo. En, uh, dus ja, je hebt dus niet alleen de leuke mensen... Wat jammer. Maar ik ook achter... ik twee weken geleden was ik daar... Waar in, uh, had ik gewoon kunnen zijn. In het nou, Paleis het Low? Nee, was, ja, was, bij Apeldoorn was ja, het. Ja, ik was daar uh, in december. Dat het ja. niet toen gehouden werd. Ik heb nog even bij de speld gekeken. Of oh, nee, de, de, naald. de oh, naald. Oh de ja, ja. heb nog gekeken? Wat, hebben ze dat nog een beetje aangrijpen? van zo ver was hij ingereden? Die nee, ik kan er niet gaan zien. Nee, nee, nee. Oh. de naald. Oh. Nee, nee. Even. Ah, het blijft heftig. Ja, het blijft maar, uh, heftig. Maar het is natuurlijk wel heel grappig. Het is gewoon gratis toegankelijk allemaal. Ja. En dat je al die mensen hebt uh, gisteravond dat je dan rondé. Ken je die? Ja, rond We hebben ja. heel veel hits gehad. Zeker. Hebben we ook wel gedraaid in het begin... maar nu is het echt zo groot dat denk je denkt... nou, laat maar. En Zoe Tauran, die komt vanavond. Ja. Ken je die? Nee. Nou, we gaan laten ze niet allemaal doornemen. Dat is ook niet nodig. Nog een hoop te doen ja. over zeg maar, de instaaldpunten van de blikjes. Je ziet natuurlijk overal mensen die... Prullenbak open rukken en blikjes eruit halen. Prima, ja. hartstikke goed. Maar doe hem wel weer even dicht, weet je. Jo, ja. trek niet ja. alles eruit. Ten eerste trekt het allemaal die meeuwen nog aan. Want die vinden de rest van de, van de inhoud van zijn prullenbak zeer interessant. Maar stop het er ook weer even in. Dus, uh, maar goed, dus vinden ze gewoon dat al dat geld wat bi binnen wordt gehaald door, uh, door die blikjes... Door de Eén dus uh, fabrikant die het verpakt, heet die. En die verpakt had beloofd dat sommige bedrijven ook een subsidie krijgen om hun automaten aan te passen. Want in het begin ging het alleen maar voor die flesjes laten, moest voor die blikjes. En zo'n automaat aanpassen, dat kan echt, dat loopt echt in, weet ik, 40.000 euro kost. Dat echt bizar. En sommige bedrijven krijgen daar niet genoeg subsidie voor. Dus dan, ja, dan gaat het geld niet naar de juiste plekken. Dus eh, sommige eh, supermarkten denken het oplossen door een grote bak neer te zetten waar je gewoon die blikjes in kan gooien. En dan staat er onder voor een goed doel. En dan Met wordt er die blikjes... Zelf. Ja, nou nee, maar daar gaat het wel naar goed doen. Maar dat is niet de manier dat je je blikjes kan inleveren. Want een klant wil misschien gewoon wel wat tien, centje, die, tien centjes terug. Ja, en dat ja. is veel eerlijker. Dus daar is nog wel een hoop over te doen. Dat geld, hoe dat verdeeld moet worden. En ze hopen het binnenkort wel te doen. En dat het ja. ook... Uh, ja, ja, ik heb ook een enorme pest in. Want ik ging net eventjes, hierachter staat dus ook zo'n bak voor plastic en zo. Ja. En ik denk van nou, ik gooi even twee van die sangria flessen gooi ik erin. Ja. En toen had ik, uh, toen reed ik naar de hand. Chips, dat was een, uh, een echte statiegeldfles. Oh. <laughs> Van Iced Tea. Uh, yes. Nou, ja, ja, jammer. Ja, jammer, is, jammer, jammer, jammer, jammer. Ja, dat is gewoon echt, uh, <laughs> ja. dat is echt... Het is volstrekt onjuist. Dat is echt helemaal niet <laughs> goed natuurlijk. Goed, laatste plaatje voor 9 uur na 10 uur hebben wij. Here, in the house oh ja. Yeah. Black gatepost with okay. the concrete frog squatting on top of it. Through the hallway. Ancient wallpaper.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 ik recognise the presence of my ghost. Try to change it, but I know. If you're good to me, I will let you go. Try to fight it, but I'm sure if you're good to me. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort so en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.